Het is niet duidelijk hoe de man eraan toe is. Het ongeluk gebeurde tijdens een stockcar race... met deelnemers uit onder meer Nederland, Ierland, Duitsland en België. Slachtoffer is een Nederlander. Bij stockcarwedstrijden wordt er geraced met zelfgebouwde auto's... die aan talloze eisen moeten voldoen. In de Eredivisie heeft Ajax vandaag zijn tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het werd 3-1 tegen AZ. Groningen won ook met 3-1 van Heracles. En Utrecht won met 2-1 van Willem II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 en um, nou, daar gaan we naar luisteren. Eens even kijken of ik nog een trekje heb. Spirits of the Planet. Ja, net allemaal in het half donker. Goed, veel luisterplezier bij Peaceful Radio.